Piersma herkent dat hij soms over de grens was gegaan. En dat hij nu elke dag zijn best doet om dat gedrag te veranderen. Nederland bereidt zich voor op een evacuatie van Nederlanders uit Soedan. Er zijn inmiddels 134 mensen gebeld met de vraag of ze mee willen met een vliegtuig dat de overheid heeft geregeld. Ze hebben het advies gekregen om alvast een tas in te pakken. Wanneer het veilig genoeg is om te vertrekken uit Soedan is nog niet duidelijk. De landelijke recherche heeft gisteren een neef van Ridouan Taghi gearresteerd. Ze melden verschillende media. Het gaat om de 29-jarige Anwar uit Utrecht. Er werd al verdacht van het leiden van een criminele organisatie van autodieven. Ook zal hij auto's hebben geleverd die zijn gebruikt voor de moord op Dirk Wiersum, advocaat van kroongetuigen Nebel B. Er wordt nu ook verdacht van drugshandel. Gisteren werd Ridouan Taghi's advocaat Ines Wesky ook al opgepakt. De Belgische wielrenner Lennart van Eetveld is op non-actief gesteld. De ploeg Lotto Destiny doet dat omdat hij mogelijk de dopingregels heeft overtreden door neusspray te gebruiken. Het Vlaamse wielertalent zegt dat hij op de dopingcontrole duidelijk heeft gezegd dat hij de neuspray nam. Hij zegt dat hij zich van geen kwaad bewust is en hoopt dat de schorsing een vergissing is. Van Eetveld zou morgen voor het eerst luikbastenaken luikrijden.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 Het is heel druk in Noord-Holland. Onder andere op de A5, Hoofddorp Amsterdam, tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10. Je hebt daar 25 minuten vertraging. Op de A9, Amstelveen-Alkmaar, bij Beverwijk een half uur vertraging. Staat daar een vrachtwagen met pech, de linker rijstrook is dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knap en Koenplein, is de vertraging 20 minuten. En op de ring Noord tussen Zeeburg en Koemplein ook 20 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 of your hand makes my folks react That it's only the thrill of boy-meaning girl my the zips attract It's physical Only logical You must try to ignore that it means more Dat uh, dit alweer een hele oude plaat is. Uh, blijft je ook populair uh, onder de jeugd, zeg maar, uh, Benno. Wat dus, uh, leuk. Ja, iedereen vindt het wel een leuk plaatje. Ja. Tina Turner en uh, What's Love got to do with it. Wij gaan naar uh, Duitsjesvel toe, want daar zijn we al een tijdje niet geweest. Nee. En daar hebben we Jan van der Leed, uiteraard, die uh, voor ons uh, de voetbalwedstrijd volgt. Jan, nogmaals, goedemiddag. En we zijn uiteraard heel benieuwd uh, of er inmiddels uh, gescoord is. Nee, er is nog niet gescoord. We hebben wel net paal geraakt. Het was een hele goede actie van uh, Nigel Christine. Die hem de bal veroverde op het middenveld en doorliep en breed gaf op uh, Mo. En Mo die geeft hem voor en Nigel die schat net ja, tegen de balen. Dat was echt jammer. Verder is nog gewoon een gelijk opgaande strijd. Oké, okay, dus uh, ja het kan alle kanten nog op. Het kan alle kanten. <gulft> Dani is vervangen door. De... Uh, door Mo, vlak voor rust was dat. Zojuist is punt Water erin gekomen voor uh, Jelle Daan. Jelle de hele wedstrijd in de, tweede, de eerste in de tweede had gespeeld natuurlijk, dus die was moe gestreden. En verder is je een uh, uh, <coughs> voetbal dat zich hoofdzakelijk afspeelt op het middenveld. Er wordt goed gevochten. We missen Klas wel hoor. dat uh, is een goed aanspeelpunt altijd natuurlijk op het middenveld. Die is er niet. Als je hem geblesseerd gebaseerd, dan van vorige week. Oké, okay, dus, uh, dus ja. Uh, uh, nou, enigszins uh, toch wel gehandicapt, uh, vandaag. Uh, het team van SV Zandvoort. Maar uh, ja, nog steeds 0-0. Er moet toch even gescoord worden, nog. Ja, net, net dat jij zegt hè, dat wij helemaal niet verloren hebben. Van, uh, nee. Nu komt, uh, nu komt de ANVJ tegen Latte. Maar, uh. maar Maar als je gelijk speelt, heb je ook nog niet verloren hoor. Dus dat scheelt erop? Nee, maar ik had het uh, gewonnen, zei Oh, gewonnen. gewonnen. Oh, oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want gelijkspel was het in uh, 2018, uh, als ik het goed heb. Dus uh, toen so, werd het 1-1. Ik zat staat net vijf minuten in het en je krijg nu rood. Waarom? Ik oh, oké. Oh. Al praten met het gezicht hier. Oké, okay, ja, dat is wel vrij rap ja. dan uh, voor, uh, voor praten om uh, meteen rood te geven. Ja. <laughs> Echt ja, weer echt uh, absurd. Hij sluit echt zijn eigen wedstrijd. Ja. Hij uh, de hele tijd al zo bezig. Deze ballen worden van beide kanten weggewoven. Dus hij helemaal niet Nou ja, betekent met 10 uh, man uh, tegen, tegen de 11 uh, van de AMVA. Wij komen er zo meteen weer bij terug, uh, Jan, voor het slot van de wedstrijd. Ja, dat is goed. Oké, okay, we, we hebben hem genoteerd. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Tot zometeen. Hoi, hoi. Ja, hoi, Dat was uh, Jan van der Leen. ja nog steeds uh, 0-0 uh, daar uh, Benno. Dus uh, ja, beetje nou, een kwartiertje jammer. nog uh, te gaan om er uh, nog uh, wat uh, moois in ieder geval winst van te maken vandaag. Zeker. Wat gaan we nog meer allemaal in dit oh, jaar uh, doen? Uh, nou, we gaan uh, straks uh, met Randall Lawson uh, bellen over het laatste autosportnieuws natuurlijk. Dan hebben we het beest van de week. Um, de Inhaakdagen en Jan van der Leden die komt uh, natuurlijk, ik denk over uh, 20 minuten of zo weer terug voor de, uh, de slotfase van de wedstrijd. Even kijken, kwartier nog te spelen dan maar, hè? Ja, kwartiertje. Dus, dus uh, dan gaan we ja, ja, over een kwartiertje. Uh, oh, over oh, een oh, kwartiertje. Bellen we Jan weer. Zeker weten. Ja. Nou, dat in uh, dit uur uh, zandvoort op zaterdag. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt. Die Starship die werd gelanceerd oh ja. van uh, Musk, dat ging uh, even niet uh, goed. Maar was toch de bedoeling hè? Dat hij zo kon. Ja, zo'n uh, ja. zo idee had ik. Maar Starship hadden we ook in de jaren 80. Say We hebben uiteraard allemaal het nieuws van uh, de Racket Starship uh, gevolgd. Uh, helaas uh, niet helemaal goed gegaan en na uh, een paar minuten uh, ontploft. Maar daar waren ze wel blij mee op zich, uh, begreep ik. Uh, ongelooflijk, hè? Uh, ja, ongelooflijk. Miljoenen dus, kost zo'n project. Miljoenen. Maar uh, ja, deze Starship die ontplofte niet. Uh. Ja. Nou ja, ze hadden wel mooi muziek gemaakt. Je de we built this city. Ja. Straks uh, gaan we nog naar uh, Rendel toe. We gaan luk, nog naar ja. Duintjesveld toe. Druk, druk, druk. En we hebben natuurlijk uh, twee prachtige evenementen vandaag uh, in de regio. Ja. Waaronder uh, de Bloemencorso. Ja, Bloemencorso. En, en we hebben ook uh, Vintage at Zandvoort op uh, parkeerterrein de Zuids. Er ja. staan allemaal luchtgekoelde VW-wagens en uh, bussen. En uh, een heel evenement eromheen met uh, foodtrucks en uh, aller, allerlei andere evenementen. Dat klopt helemaal. Dat gaat nog tot uh, morgen door, hè? Ja, ja, dus ja, ja iedereen is daar welkom om even een kijkje te nemen. Precies, precies. Zeg Rob, uh, stel, je hebt de acute ontzettende buikpijn. Wie bel je dan? De huisarts, de, huis-, uh, de, huisarts, de huisarts, de post of 112? Uh, uh, ja, nou ja, dat, dat vraag je dan net aan mij natuurlijk. Ja, ja? Ja, ik heb er ja. net last van gehad. Dus oh, ja, uh, maar goed. Uh, uh, ja, nee, ja, ik had uh, een uh, telefoonnummer gekregen van uh, de huisartsenpost. Ja, precies. Um, en dat is goed. Dat Want, is goed. Dat is, goed. Ja, dat is een, een klein dingetje. Van, het is een bericht van het RTL-nieuws. En, um, en die zeggen dus... stel je hebt een ontzettende buikpijn... bel je dan de huisarts, de huisarts, de post of 112. Veel mensen moeten daar waarschijnlijk over nadenken over dit antwoord. En de alarmcentrales van verschillende meldkamers raken overbelast... omdat de mensen te snel contact opnemen met de acute zorg om de druk van de telefooncentraal wat te verlichten... gaat er een campagne van start de komende tijd. En daar wordt uitleg gegeven wie en wanneer je moet bellen. En dat is, ja, het is soms ontzettend lastig dat je denkt van... wie moet ik nou bellen? En dat gaat, die campagne gaat daar trouwens dan wat uh, duidelijkheid in geven. Dat mogen we hopen, vooral omdat het ook vaak om stressvolle situaties gaat. Overigens hebben we al een website... Moet ik naar de dokter.nl? Dat kun je zelf invullen. Je klachten kan je daar invullen. En daar, uh, nou, die, en die, uh, moet ik naar de dokter.nl? Die website geeft dan uitsluitsel. Of je naar de dokter moet, de ja of de nee. Of... Ja, ja, ik vind het wel een heel moeilijk uh, dingetje hoor. zeker. Uh, uh, ja, ik uh, ken het een beetje, uh, jammer genoeg, uit uh, eigen ervaringen. Ja. Dat je echt uh, nou, ja, bijna, bijna dood ligt te gaan van de pijn. Ja. en dat daar uh, iets uh, milder over gedacht uh, wordt aan de andere kant van de lijn ja. dan dat de situ situatie daadwerkelijk is ja precies en, dat... en dan komen ze uiteindelijk en dan zeggen ze ja dat moet wel uh, spoedachtig gezet worden <laughs> ja, weet ja. je wel en dan word je met maar ja dan sirenes. ben je al anderhalf uur uh, ver, of twee ja, uur verder ja ja, ja ja ja en een andere website waar je ook uh, meer voor je klachten uh, daar, uh, terecht kan en dat is door uh, de huisartsen zelf namelijk opgezet Het is thuisarts.nl En vind ik zelf een uh, hele, belang, hele goede website met uh, duidelijke uitleg Trouwens over de telefoontjes heb je enig idee hoeveel keer uh, 112 wordt gebeld in Nederland Per jaar? Per jaar? Ja per jaar 3,2 miljoen keer. 3,2 miljoen keer? Ongelooflijk. Er wordt, wordt 112 gebeld Jezus. in Nederland. Het is een, en dat was in 2021. En dat was een stijging van 150.000 telefoontjes... Ten, ten opzichte van 2020. En men verwacht dat het elk jaar dus een, een vergelijkbare stijging zal hebben. Nou, dus die campagne die kan je straks tegen gaan komen... ...van meer duidelijkheid wanneer bel ik de acute zorg. Dus de huisartsenpost, de huisarts of 112. En we hopen natuurlijk dat iedereen het uh, niet nodig heeft. Dat zou het mooist zijn. Ja, dat, uh, precies. Maar goed, uh, als je het nodig hebt... Uh, ...dan uh, zijn ze er ook voor je. We gaan nou zo meteen weer naar het voetbal, Benno. Ja. En dan uh, ja, straks misschien ook nog, uh, Rendel even kijken... ...of hij uh, wat te melden heeft en anders doen het volgende week. Gewoon zo weer. is dat. Toch? Ja, ja. Dit is zo'n geweldige plaats. Wet, wet, wet. Sweet Little Mystery. And... It's Juist, uh, belde collega Benno Veug met uh, Jan van der Leden om uh, een voorpraatje te houden. En toen vroeg je, is het al droog uh, bij uh, Jan. Want dat uh, komt natuurlijk door deze plaat van wet, wet, wet. Denk ja. je niet? Zou het? Zou het? Ja. Nou ja, het is de tweede helft. Uh, is het droog en uh, hoe gaat het met SV-Zandvoort? Nou, het is nog steeds droog. Om op dit moment de koren te nemen, het is nog steeds 0-0. Al is het wel. Uh... Jeffy geweest die net op de lat schoot. Nou hebben we hebben Nijtschel gezien die tegen de paal schoot. En dus is nu die een corner gaat nemen voor ons. Dus, het, is, het is heel erg spannend. Ja, dus en... steeds uh, net niet. Steeds net niet. Oh! Naar, of Raymond Lagenberg schiet en de bal wordt net in de lijn gehaald. Jezus. Christine oh, wordt in zijn gezicht geschopt in het Frans Oh. En hij mooi. laat ook weer doorgaan. Wat we net al zeiden, die man die vliegt, maakt echt zijn eigen wedstrijd. Ja, en meteen, rood, uh, meteen rood bij SC Zandvoort. En uh, die anderen die kunnen ja. een gang gaan. Ja, het is ongelooflijk. Uh, Jan, kan jij, kan jij zien hoe lang we nog te spelen hebben? Uh, nog, uh, het is de 88e minuut. Dus, ik denk, nou nog twee, drie minuten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, op dit moment uh, op het veld uh, in de aanval, uh, een van de partijen? Uh, het is nu uh, op het middenveld. Wij gaan nu in de aanval, middels uh, Raymond Lagenburg. De bal wordt onderschept door ANPA. Het is dus onszelf, dus ANPA je, je, gooit de bal nu voor. En het is Rico die de bal onderschept. En de bal gaat dan op de lijn. Merk je trouwens uh, meteen als je met, uh, met uh, tien uh, man speelt dat er een uh, heel ander spel uh, ontstaat? Nou, ik merk wel altijd, en dat zie je wel vaker met, uh, als het tien man zijn, dat, mee, dat ze die, die andere jongens gewoon even een schepje erbovenop gooien. En dat is, ik weet niet of dat de voetbalwet is, maar uh, dat heb ik zelf ook altijd ervaren. Want dan ga je er toch even vol tegen in. Ja. En helemaal als het uh, onterecht is, uh, de rode kaart, ah. dan, dan word je uh, juist eventjes uh, getriggerd. Absoluut. Zeker. Uh, ja. Remo wordt nu neergelegd. Ja. De bal wordt weer teruggelegd. Ik dacht eerst dat hij door wil laten spelen. Maar hij gaf hij net een, een hele rare uh, uh, voordeelregel voor de ANVJ op de, op het, uh, de middenlijn. ...voordeelregel voor de ANVJ... ...en dan gaat de avond door... wordt de avond afgeslagen... ...en dan geeft hij in één keer de vrije trap. Hm. Het is zo raar. Het, is. het kan helemaal niet. Soms laat hij echt minuten doorspelen... ...en dan vrije trap van korovi nu, ...oh, die gaat net veel lang. Ja, je merkt het toch wel uh, steeds... Uh, ...dat uh, de arbiters uh, niet echt... Uh, ...van hoge ja. kwaliteit zijn. Is daar niet uh, iets aan te doen? Daar ja, is helemaal niks aan te doen, op. Moet er moeten meer arbiters komen, want uh, er, is, er is gewoon een te weinig aanbod aan scheidsrechters. En de scheidsrechters die we zijn, die zijn, uh, ja, dat zijn niet allemaal echt geschoolde voetballers geweest. Nee. Ik, uh, nee, nee, zijn het uh, zijn het jonge mensen die, uh, die fluiten of arbiters uh, zijn of uh, zijn het toch weer uh, een beetje de oude garde die het uh, weer op moet pakken? Nee, dit dit is wel een jonge scheidsrechter. Ik denk een jongen van een jaar of 30, 35. Maar ja, de man die vorige week zo, zo floot, zo raar. Dat is, dat is al die, Ja, die was zo eind 50. Ja, ook wordt, niet zo oud. Eigenlijk hoort hij ook niet meer te fluiten, maar ja. Nou ja. <laughs> Schijfdeugels zijn nodig helemaal voor de wedstrijd. Ja, ja. Nee, klopt. Nou ja. Jammer dat het, uh, dat het allemaal zo gaat uh, op het veld. Nog steeds 0-0 uh, is, uh, is iets waar we het uh, mee, uh, even mee moeten doen, uh, Jan. Jawel, we, we blijven dus natuurlijk twee punten boven uh, ANVJ staan. Dus, uh, we staan helemaal veilig. Maar het had leuk geweest als wij ons uh, helemaal veilig hadden kunnen spelen. Zeker. Nu, nu een klein opstootje, Nijso Christine wordt neergelegd. De beste man van het veld. En de scheidsrechter gaat nu weer tegen Nijzo Christine de keer. Ja, en waarom? Oké, okay, nou, uh, de wedstrijd is uh, bijna ten einde. Mochten er nog veranderingen komen, dan horen we het van je Jan. Ja, als je nog even blijft hangen, is het bijna afgelopen. Oh, oké, okay. ja, dat kunnen we ook doen. Hele... <laughs> het is nu, uh, nu uh, vrije trap voor Jeffrey. Op die uh, aanval net op het Duitse Christine. Uh, net over de midlijn. Jeff kan het wel, op de call. Oh, no, de keeper pakt er echt net aan toe. Oh, oh jammer. Donker. Jeetje. De, nou, nog een, nog een keer. Ja, Jeffy heeft het weer teruggekregen. De bal schip in de, de En nu is er een die naar uh, gaat. De avond, avond loopt door. En Daan die de aanval en, uh, ten koste van de corner. Dus het is nu ANVA die een corner gaat nemen. ANVA komt nu met z'n allen naar voren. Dus die ruiken toch al een overwinning met 11 uh, man tegen 10. Die jongen doet het tijd. De scheidsregels staan nog wat aanwijzingen te geven waar iedereen moet staan waarschijnlijk. Wat hij daar allemaal doet, weet ik niet, maar. Uh... Hmm, oké. Okay. Ik hoor het uh, publiek uh, heel erg schreeuwen. Wat gebeurt er allemaal? Nou, het publiek hoor je niet. Het zijn de jongens op het veld die horen. Jongen. Oh, jongens op het veld zijn <laughs> er. Is, er, er, er, is heel weinig, er is heel weinig publiek. En het publiek oh. wat er zit, die zit er aan de andere kant van. Eh... Uh... Uh van mij, want ik lopen eigenlijk met, uh, in mijn eentje aan de lange kant van de veld. Ja, nou, dan maakt ze uh, behoorlijk wat heden uh, daarop valt. Ja. Ja. Nou ja, is, de, is de, de, de vrije trap inmiddels genomen, of de hoekschop? Het is nu een, een uitbal voor ons. Uh, Mo, die gooit de bal in, die gooit hem naar, Kusti, naar Sorry, die, die bal wordt afgepakt en die is nu, uh, <coughs> Om die voor buiten maar de scheidsrechter laat doorgaan, want hij zijn plek altijd beter. Jeff, <tie> die, die nu de bal. hebt de bal die, die, die, die wat te voren geeft hem af op Nijzen Christine, die loopt nu op het middenveld. die geeft hem lang op uh, Raymond Laagberg, die. Uh, bal ook eens kwijtraakt. nu weer in de Christine die bal oppakt? speelt terug naar Raymond. Raymond heeft weer de bal aan de zijkant. In die veldduel met de AMVJ. En het is dus nu Espe uh, Santos die de trap gaat nemen. Raymond gaat hem zelf trappen, geloof ik. Nou, ik denk dat jean beetje... Een van de laatste dingen zijn die, die er gebeurt, gebeuren. Je ja, schiet, schiet je. Oh, Nigel schiet over, Nigel Christine schiet over. Dus ik denk dat het nu al afgelopen is. Ja, nou ja, wij gaan er vanuit. Zeg Jan. Ja. Neem me een lekker biertje Jan. Ja, dat ga ik ook doen. Die ik hoor doen. het fluitje, ja. Ja. En Jan, het is morgen de dag van het Duitse bier. Dus uh, ik zou zeggen, proost. Proost, ja. Ja, ja, ja. En Jan, het is een uh, feestdag uh, sinds 1994. En waarom? Omdat uh, deze 23 april is gekozen... omdat hertog Willem IV van Beieren... op 23 april 1516... dat is een beetje voor jouw tijd, Jan... het, uh, het reinheit des Bieres uitvaardigde. Ja, dan ja. weet je dat... Dan weet je dat Jan. Dus ja. denk, denk eraan als je straks nipt aan je biertje, Jan. nee. Hey, nee. nee. proost hè? Ja, proost ja. alvast nee, nee. ja. Nee, nee. ja. ja, tot ziens. Uh, dankjewel weer uh, voor uh, deze week, Jan. Hoi, hoi. Oké. Okay. Ja, en eigenlijk had ik op wies gerekend, uh, Benno. Ja, ja, ja, ben, ja. Ja. ja. Want als je wint, heb je vrienden. Helaas ja, ja, ja. Ja. Ja. zat dat er uh, vandaag niet in, maar ja. het is wel een lekkere plaats. Ja. Helemaal proost.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 Rij je dik, echte vrienden, als je wint Nooit meer eenzaam, zolang je wint Al ben je nog zo moe, ze komen naar je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 je wint nooit meer eenzaam, zolang je wint. En nog gewoon winnen, hè? Dan heb je vrienden. Ja. <laughs> ik, zeg, ik, hoor, ik hoor alleen maar hoge gekrijs in mooi, dus ik weet niet wat je op hebt gezet, maar. Oh, oh! We maar oh, niet over hebben. Oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan uh, jou in de uitzending halen. Is dat een uh, goed idee? Nou, weet ik niet. We hadden hier een geluidsnummer van 98 dB, maar ik heb geloof ik 130, dus het gaat niet goed komen. Oké, oké, oké. Nou, dan komt hij <laughs> aan, hè? FM Race Radio Freeport. Ja, we gaan uh, live naar uh, Duitsland toe, uh, Benno. Hockenheim. Naar Hockenheim, ja. naar uh, Rendel Lawson. En Rendel, waarom ben jij op Hockenheim? Ja, om te racen, denk ik. maar of, uh, Nee, nee niet, niet eens. Om te organiseren. Oh. Je weet, ik organiseer ook natuurlijk uh, de Youngtime Touring Car Challenge. Ja, ja, en we ja. ja. Ons eerste raceweekend hier op Hockenheim. Ah, natuurlijk, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. En hoe gaat het daar? Dus, ja, we hebben prachtig weer, dus dat is heel mooi. Oh. Ik loop nu net naar een hele mooie meisje toe. Vienne Rennes, een oh heel, jong, uh, heel jong meisje. Dus als de uh, verbinding wordt die, uh, verbroken, dan weten we het. Ja, ja. Dan sta je weer te zoenen. Tot, uh, nee, ik sta niet te zoenen. Nee, maar <laughs> Vienne gaat ook, weer meedoen, uh, gaat ook weer meedoen in die jong-time uh, tour-kartje. Oh. En uh, ze zat een beetje nerveus met de auto... met de mooie blauwe nageltjes en mooie blauwe racepak. Dus uh, moet je, wil je wat aan haar vragen over hoe het race gaat... Uh, als je heel erg jong bent in een historische auto? Ja, spreekt uh, spreekt in ja. Nederlands... Ze spreekt gewoon Nederlands. Oh, dat... Kijk, dat scheelt weer Benno. Ja, de, ja. De, de, nou, dan komt ze, ze rechtstreeks recht de uitzending in. En dan gaat ze zelf even zeggen wie ze is. en wat. Ze oh ja, dat zien, is wel en, leuk. Hoe leuk het is om te racen. Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Komt ze aan, Vianne. En En, en, en, en, en, en Fienne heeft, heeft een vriendje, dus je Oké. klaar. Okay. Eh, geen kans voor jullie. Ja? <laughs> Handjes thuis. Okay, ja, ja oké. Okay. Hallo Fianne. Hi met Fienne. Hoi, hoi, hoi. Je spreekt met Rob en Benno. Hallo, hallo. En Fienne, uh, uh, leg eens uit, in wat voor auto race jij? Ik rij in een Lotus Sunbeam. Oké. Okay. En uh, race je al lang? Uh, ik heb In juni heb ik mijn race gehaald. Dit is, dit is pas mijn vierde race evenement die ik rijd. Oh, dat is dus spannend. ik ben er net pas ingeschroomd. Ja. Ja, ja, ja, ja. En hoe oud als je... Je mag daar niet vragen naar dame, maar hoe oud ben je... om, <laughs> om, een, om een beetje beeld van je te krijgen? Ik ben 20. 20. En nu al ja. uh, aan het racen in de Youngtimers-klasse. Nou, dat is geweldig. En wat vind je zo leuk aan racen? Um, ik ben er wel een beetje ingegroeid, aangezien mijn ouders ook racen. Oh ja. En het is vooral het hele sfeertje eromheen. is ontzettend gezellig. Het zijn leuke mensen die verder meerijden. En het is natuurlijk ontzettend gaaf om hard te rijden met zo'n auto op de circuit. Ja, natuurlijk. Ja. ja. En zo'n race-licentie halen, FNN, leg eens uit, is dat, uh, wat moet je er allemaal voor doen? Um, voor, uh, ik rij met een EU-licentie, dus daar heb ik drie cursusdagen gevolgd. Ja. En daarin ga je leren, nou, op het circuit rijden, je, je leert de regels, de verschillende vlaggen. Ja. En uh, je leert ook driften en dus een beetje behendigheid van de auto. Okay. Dus in drie dagen tijd leer je ontzettend veel, zodat je gelijk uh, nou, in je race kan gaan rijden. En moet je dan ook een echt examen afleggen? Ja, zeker. Oh ja. ja? En wat moet je dan laten zien op dat examen? Uh, op het examen ga je zo'n kwartiertje ga je gewoon rondjes rijden op het circuit. En dan moet jij laten zien aan de examinatoren dat jij die auto onder controle hebt. En dan stelt dat er wat gebeurt, dat jij gewoon fatsoenlijk kan handelen. Oké, okay. maar hoe doen ze dat? Rijden ze dan achter je ofzo? of zo? Uh, uh, de examinatoren die staan langs de baan. Oh, die staan langs de baan. Oké, okay. en op bepaalde punten dan word je beoordeeld dus. Ja. Ja, ja, ja. En dat gebeurt hier in Zandvoort? Ja, zeker. Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. En naast deze Lotus waar je in rijdt, rij je nog in andere auto's? Ja, dit is de auto waar ik nu in rijd, die is van mijn vader. Maar ja. mijn eigen auto is een Mercedes 190E Evo 1. Doe maar. En, um, en oh, oh, oh, oh, dit is je vierde, de vierde race evenement, hè, zeg je? Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, heb je al een, wat, wat uh, prijzen naar huis mogen nemen? Ja zeker, ik heb uh, dit weekend, ik rijd nu de derde race het weekend en de eerste twee races heb ik al twee keer een mooie derde plaats uh, in ontvangst mogen nemen in mijn klasse. Zo, dat doe je goed. Dus dat gaat al uh, de goede kant op. Ja ja ja, wat leuk zeg. Nou dat is een ja. fantastisch begin aan, uh, van deze racecarrière voor je. Heb je nog uh, verdere raceambities eigenlijk uh, in de autosport? Uh, nou ja, ik zou het wel heel erg leuk vinden om in deze klasse te blijven rijden. Ja. Maar, dat vind ik het maar niet een, een, een formuleklasse voor dames? Ja, dat zou natuurlijk heel gaaf zijn, maar ik ben hier zeker tevreden mee. Oké, okay, oké. Okay. Wat, wat doe je verder in het dagelijks leven? Uh, nou, ik studeer scheikunde, en verder ben ik nog actief in karate. Oh, daar moet je ook een ruzie mee krijgen. Ja. <laughs> dat dus, uh, doe je goed. Scheikunde, ja, dat is een heel boeiend, maar zeer ingewikkeld vak, hè? Ja, klopt. Ja, maar goed, als je er goed in bent... Dan, uh, dan kan je natuurlijk een, een prima boterham daarmee verdienen, denk ik zo. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en, uh, ja, jullie zijn sinds gisteren, denk ik, op Hockenheim? ja. En wat ga je verder nog meer doen? Je gaat uh, vandaag nog racen? Ja, ik heb uh, zometeen over een half uurtje mijn laatste race. En ja. dan uh, gaan we inpakken en weer naar huis. Oh, Oké, okay. oh, dan al. Uh, oh, je mag niet blijven tot morgen. Een gezellig barbecue met Rendel. Nou, we zijn er morgen nog wel, maar dan is het race in ieder geval klaar. Ja, ja. Oh, dan kan je lekker ontspannen en zo en uh, verder genieten. van het mooie mooi weer. Goed, Vierne, ja, nou, ja, we, wij wensen je heel veel succes met uh, je autosportcarrière. En uh, mag ik heel erg bedankt. Mag ja. de grote baas nog even of is die weggelopen? Uh, de grote baas, ik zal er naartoe lopen. Oké. Okay. <laughs> We hebben het over Rendel, hè? Ja, we hebben het over Ja, Oké. Grote baas. Grote baas, ja. Grote baas van de ITCC, hè? Ja, dus dat ja, ja, dat is ook zo. Ja, ik ben weer terug. Ja, ik ben weer terug. Ja, Rendel. Oh, Rendel. Ja, hey, Rindel. Rindel. ja, ja, ja. Nou, we hebben het allemaal, uh, ja. Ja, allemaal gehoord. Uh, net uh, twintig jaar en dan al uh, zo uh, succesvol, zo mooi, hè? Goed, hè? Ja, echt goed, goed. goed Echt goed. <laughs> ja, je bent trots op je. Ja, die. Heb je me, nog meer van die jonge dames die je race, of is VN... ja, ja, ja, we krijgen. Binnenkort Sabine uh, Bartel uit Duitsland, die gaat meedoen. Ook uh, pas 19 jaar. Zo. Uh, ook heel prachtig. Dus... Uh... Helemaal super, die gaat bij doen. Ja, ik ben ondertussen drie dingen tegelijk aan het doen, hè? Oké. Okay, we dat ik... de ouders aan opstellen. Dat is dus wel ongebeuren. We op... gebeuren. Ja, dat is opmerkelijk ja, voor ja. een man. Drie dingen tegelijk. Maar goed... Uh... Ja, ik kan dat. Hij wil, hij wil. Kijk, we hadden het vorige week, uh, Dachten we eigenlijk dat volgende week, uh, deze week, dus gereest uh, weer uh, zou gaan worden. Maar uh, nog een weekje wachten, hè? op uh, Azerbeidzjan. Ja, ja, ja, ja. De ja, ja, ja. 1 heb ik het over, ja, hè. He? Die kant op. Het is heel erg vervelend uh, toestand dat het allemaal gaat, uh, zo lang gaat duren voor de fans, maar het is gewoon even niet anders. Ja. Nee, en dan, en dan het, het, het rare het verhaal anders. dat ze uiterlijk donderdag voor de race nog gaan bepalen of we één of twee kwalificaties krijgen of hoe het er precies gaat uitzien, uh, zeg maar. Ja, ja, ja, in principe uh, wel ja. Dus uh, dat is allemaal voor de greurs ook een beetje afwachten natuurlijk. Uh, uh, een beetje afwachten voor de coureurs. Maar ja, we, we gaan het toch zien. Weet je, ik heb zoiets. Ze moeten gewoon ro lekker rondjes gaan doen. Net zoals deze coureurs doen. En verder moeten ze niet zo zeuren. Hè? Zo is dat. Ja, maar uh, nou uh, krijg je kwalificatie <laughs> om de race voor de kwalificatie te rijden, zeg maar ongeveer. Ja, ja, Een beetje, een beetje heel raar zit het in elkaar. Ja, weet je, maak het allemaal niet zo ingewikkeld voor iedereen. Ga gewoon de kwalificatie, racen en verniceuren. Maar ze gaan nu dit doen, dat doen. En het, eh, het, het wordt er allemaal niet makkelijk op. En ook een eh, beetje ingewikkeld op natuurlijk het heel verhaal. En het, eh, je moet, ik zeg altijd, racen moet je heel simpel houden. Ook voor de fans, maar ook voor de rijders. Want ze hebben al zoveel in de kop. En de rijders hebben sowieso geen hersens in de kop zitten. Dus ze moeten het <lacht> heel erg simpel houden natuurlijk. Nee, anders kan je maar, niet hard racen natuurlijk. Als je erover na gaat denken, dan... dan, dan uh, nee. Behalve ah, bij jou, uh, ja. uh, Rendel, ja. nou, we wensen je een heel fijn raceweekend. Je hebt het, uh, uh, ja, dankjewel. Jij, jij hebt ook genoeg aan je kop, uh, begrijp ik. Dus, uh, ja, er, er, <laughs> ook, we staan hier een stadopstelling te doen, maar er was geen marshal die dat deed. Dus ik moet het zelf doen. Oh, okay. ja, ik heb hier meer dan uh, uh, 40 auto's te doen. Het gaat niet goed komen. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, we spreken je volgende week weer. Heel veel plezier daar, uh, Rendel. Dankjewel voor je, dankjewel. je tijd. Volgende week ben ik gewoon in de zaak. Ik spreek jullie weer. Dat uh, gaat helemaal goed komen. Oké, okay, ja. is goed. Okay. Hoi, hoi. hoi, hoi. hoi. hoi. Ja, dat was, uh, daar uh, op Hokkenheim, hij heeft het druk, hè? Ja, ik ben heel druk. Ik zie ja, dat joh, Dan komen wij er nog even tussendoor ja. uh, van de radio. Nou, Record Store uh, D, we hebben er al uitgebreid uh, aandacht aan uh, besteed. En ja. ik kijk eventjes naar links. En uh, als je meekijkt op uh, zfm live.nl, ja. ...kan je weer zo'n draaiend schijfje zometeen uh, zien. Want uh, ik ga nu uh, op de startknop drukken. Oh, ja, ja, en dan komt er een plaat aan. Wat leuk, okay. hè? Ja. Terug naar uh, 1982 met deze single van. Uh, Yasuo en Don't Go. Bij volgens mij iedereen wel bekend deze single. Ga er lekker van genieten. Maar dat gaan we er gewoon inhouden, Benno. Nou, die, dat zou ik uh, zeker doen. Zwarte schijfjes uh, zal nu en dan uh, draaien in uh, Zandvoort op zaterdag, Jor de Yasu en Don't Go. En dat geldt zeker ook uh, voor jou als luisteraar. Want, uh, Straks na vijf uur is Fred er weer met Entertainment voor jou. Goedemiddag, ja. Fred. Ja, hele goede. Ja. Een hele goede middag. Ja. We gaan nog niet met je praten, hoor. Dus, uh... Nee, nee, nee. maar is het Nee, we laten je alvast horen, zeg maar. <laughs> Fred dus, is in, uh, in, town. Fred in town. Fred is in town. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want uh, wij zijn ook in town. Je had het net over uh, ja, uh, zo'n bier. Uh, wat was het ook weer met Dag bier? De bier? Dag Duit van het bier. Dag van het bier. Duitse bier. Oh, zo lekker. Dag van het Duitse bier. Ja, ja, ja. Morgen, ja. ja. Morgen. Ja. ja. Morgen. ja, ja, ja. Heerlijk. Maar er zijn vast nog wel meer dagen. Vandaag hebben we dus de Record Store Day. We hebben Saai hebben we ook vandaag. Dit is vandaag de Dag van de Aarde. Dag van de Aarde. Birthday. Oh ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat, is, dat is ook een hele happening is dat. Morgen is het ook Wereldboekendag. Dat is uitgeroepen destijds in 1995 door de Verenigde Naties... En uh, even kijken, en sinds 2002 wordt Wereldboekendag in Nederland georganiseerd. Dan uh, is het ook de dag van de Engelse taal. Um, de dag van, de, vindt, uh, even kijken, Dan, dat is namelijk de verjaardag. Die 23 april is het namelijk de verjaardag van Shakespeare. En de dag bestaat sinds 2010. En dat is natuurlijk in Engeland, um, is dat deze dag verzonnen. En voor zo'n 400 miljoen mensen is Engels de eerste taal... En, en daarna wordt in totaal door 2 miljard mensen Engels gesproken. Nou, uh, zal ik nog even doorgaan, Rob? Of... Ja, ik zit nog even naar die single te kijken. Oh, oh, ik, sorry oh, dat ik, ik uh, nee, nee, nee, nee, even ik, afgeleid Want ik ga, uh, ja, die, ik, die ik hoesjes van uh, plaatsen zijn verschrikkelijk mooi. Oké. Okay. Maar er staat achterop een uh, st sticker van uh, Discotheek Disco 82. Oké. Okay. G.J. Nijman uit uh, Heemskerk. Dus. Oh. Als je nou luistert, dan weet hij dat uh, hier nog een uh, uh, stilo van, van, van hem ligt. <laughs> ja. Nee, nou ja, ga jij maar lekker door. Ja, uh, maandag uh, 23, 24 april is het Wereldproefdierendag. En op deze dag. Uh, wordt als protest uh, gebruikt om tegen het gebruik van proefdieren. En dat is een initiatief van uit 1979. Dinsdag, en we hebben het toch over dieren, is het Wereld Een mooi moment om stil te staan bij dit guitige zeevogel. Deze dag is in het leven geroepen door verschillende dieren- en milieuorganisaties... om aandacht te vragen voor bedreigde diersoorten. Uh, uh, het is uh, dinsdag ook Wereld Malaria Dag... En dan staan we stil bij de bestrijding van de ziekte malaria en de wetenschap die werkt aan effectieve medicijnen. Eens even kijken, dat was dinsdag en dan woensdag is het Werelddag van het Intellectueel Erfgoed. En het is internationale dag voor de geleidehond. En dat is puur bedoeld om de geleidehond even te bedanken voor hun harde werken en hun onmisbaarheid in de blinde samenleving. Het is ook woensdag no make-up day. Dus uh, Fred, je moet even je. je, je ja, eigenlijk je, ik laat alles in de kast. Ja. <laughs> <laughs> je lippenstiftje moet je even thuis laten. <laughs> nou ja, we weten dat donderdag ook Koningsdag is. Dan het is het ook wereldtapierdag. En dat is uh, aandacht te vragen voor de bescherming van de planten eten, de zoogdieren en hun leefomgeving in Zuidoost-Azië en Zuid-Midden-Amerika. Zijn we zijn alweer bij de laatste dag. Het is vrijdag 28 april. Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. En deze internationale dag volgt zich volledig op de gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. En dat kan alleen maar als positief ervaren worden binnen jouw bedrijf. Uh, dus dat is Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid. Nou, weer heel veel dagen. Ja, zeker. En uh, ja, gisteren is begonnen uh, trouwens het uh, suikerfeest ook. Hè, dus uh, ja, en, ja, wordt en dat, weer heel dat, dat, veel zoetigheid gegeten. Heerlijk, heerlijk. Drie dagen lang. Oh, dit, uh, na de Rabbanan, uh, het lijkt dus, me heerlijk. Uh, nou ja, dat waren de inhakendagen ja. uh, voor uh, deze week volgende week. Uiteraard weer meer zo rond kwart voor vijf. Nu meer muziek, hier is The President. Went to a party on the Nou, deze heb ik trouwens ook nog op uh, single, uh, Benno. Dus uh, kunnen we ook nog een keer uh, van vinyl draaien. The President en Your Gonna Like It. Ja, inderdaad. Nou ja, dat geldt ook voor Entertainment for You. Want uh, dat wordt zometeen weer een uh, mooi programma na vijf uur. Goedemiddag nogmaals, Fred. Ja, goedemiddag. Hallo, hallo, hallo. Ja, Make-up uh, weer afgedaan. Ja, nou, nee, juist Benno op, op. heeft me gewaarschuwd om alles in de kast te leggen. Alles in de kast te nee, nee, nee, leggen. Is het eind van de week. En nu moet je een lijntje zetten, oh, Want oh, okay. je komt op camera. Een, een lijntje trekken? Wat zeg je nou? Ja, zo'n lijntje, oh. oh. ja, oh, oh. ja, zo oh. lijntje. Oh, okay. bij jou. ja, niet zo'n lijntje. De bloemenkorst. De bloemenkorst. Ja, waar zijn de bloemetjes? Ja, de bijtjes. het weer zo een beetje opknappen vanavond. Maar ik hoop dat het ook zo is. Ja. Dat hopen we ook. Ze ja. zijn in ieder geval nu zijn ze in uh, centrum Hillegom. Is de de caravan van de bloemencorso. Dat, ja, dat is, uh, en om uur. zes uur zijn ze in Binnenbroek en dan uiteindelijk om rond acht uur zijn ze in uh, Heemstede. Worden dus, dus, er ook weg. wegen afgezet uh, hier ja, in nou, de buurt? Al, alle wegen. Uh, wat ik onderweg ben tegengekomen is al aardig wat afgezet. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus, okay. Maar dat ja, gaat per, per blokken, hè? Per blokken gaat ja. het. Uh, ja, Haarlem, Haarlem is al dicht. Nu al? Die is al dicht. Oh. Uh, ik zag dat ze in Heemstede bij de Binnenweg ook al uh, oh. flink bezig zijn. Dus, okay. uh, mm. Maar ja. daar is er helemaal een chaos in Heemstede... omdat ze daar ook aan een kruising uh, uh, opnieuw bezig zijn. Ja, klopt. Bij de herenweg ja. uh, heb je een, een versmalling, zeg maar... Uh, waar twee, uh, twee ja. kanten verkeer overheen moet. Ja. Dus ja, dat is het enige vef ja, Het is een nou klein ja, stukje. Druk, druk, druk hoor. Nou ja, mooi, ja. je bent er in ieder geval uh, gekomen. Dus je ja. aan de tolweg. En uh, wat ga je zo meteen doen? Uh, we krijgen bezoek van Luciano Vermeer. Luciano. Uh, Luciano Leuk. Vermeer inderdaad. Leuk. Ja. die Ja. Nou, misschien is het ook wel een beetje... Uh, oh, je, je kent hem kant. nog niet? Nee, ik ken hem nog niet. Oké. Okay. En uh, zijn nieuwe single uh, waar hij het over gaat hebben is uh, Vrienden in de stad. En uh, we gaan bellen met Ryan Niekerk. En zijn nieuwe single heet Katharina. En hij heeft ook een uh, EP uit. En uh, die is getiteld Ben ik binnen? Kan het feest beginnen? Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dat klinkt een beetje. Ik denk, je, kijk naar Rob. En is, is een beetje schaam. Dus, <laughs> bij Rob is dat het. Feest. Ja, ja, ja. En, uh, ik laat stemmen. het er niet over uit. <laughs> <laughs> maar je bedoelt uh, bij een feest, hè? Gewoon ja, ja, binnen ja, ja, in een ja, ja, huis ja, of ik zo. Bij een ja, oké, ja, oké. Okay, ja. Okay. Nee, ja, helemaal goed. Uh, Stef Horden, gaan we ook bellen? Hé! Hey. Je kent hem wel. Ja, uit De bom is gebarsten. Ja. Wat? De bom is gebarsten? De bom is gebarsten. Ja, is dat de ja, dat was... Uh, dat was uh, een, ja, een gedicht van de single, dag he? toch? Een ja, gedicht van ja, ja. de dag ook. Ja, ja. En hij is natuurlijk hier geweest toen bij mij in de studio, inderdaad. Ja. En, uh, en toen was de bom helemaal gebarst. Toen was de bom gebarst. <laughs> maar je gaat hem bellen of uh, komt hij nou, wel? ja, hij komt nu met de single uh, Spite. Dus ik weet het niet. Oh, ja. Na de je gedaan? Spite. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is logisch. Mooi. En uh, verder en, uh, nog ruimte voor uh, verzoekplaten, neem ik aan. Ja, Dion Verwer, die gaan we ook nog bellen. Oh ja. En uh, uh, ja, voor de rest is er ook nog uh, uh, ruimte voor uh, verzoekplaten. En dus hoe kan ik een uh, plaat aanvragen? www.zfmartiesten.nl Heb jij dat gehoord, Benno? Ja, ja, www.artiesten.nl nee. Zfmartiesten.nl, Zfm. ja. Ja, ja, ja. Bijna Rechtstof. goed, hè? Bijna goed. <laughs> bijna goed. Het is ook voor mij bijna vrij. Ja. <laughs> Oké, okay, artiesten.nl en de ZfM ervoor. Ja, ja, ZfM ervoor inderdaad. En, ja, soms komt het een beetje blabberd te uh, me... Stult uit. Oké, okay, ja, je ja, klinkt dus, nog een de, de beetje koud uit. Je nog niet helemaal weg. Dus, dus, uh, maar. Nou ja, heel veel uh, plezier uh, zometeen, Fred. Ja, dankjewel. En wij gaan naar je luisteren. En dan uh, zien we je volgende week weer. Als het goed en dan dus zijn wij er ook ja. weer, Benno. Ja, wij wel. Zeker. Oké, okay, we zeggen tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Goed weekend. Fijne zaterdagavond. Goed weekend. Dag.